Kees Groot met het NOS-journaal. De aardbeving in Italië-trof heeft gebouwen beschadigd... maar er zijn geen berichten over slachtoffers. In het hele gebied zijn mensen de straat opgevlucht... en op verschillende plekken is de stroom uitgevallen. De beving had een kracht van 5,4. Het epicentrum lag op 66 kilometer ten zuidoosten van de stad Perugia. Twee maanden geleden was er ook een aardbeving in Centraal-Italië... bij Amatrice. Daarbij vielen 300 doden. Het Russische Openbaar Ministerie heeft informatie over de ramp met vlucht MH17... overhandigd aan de Nederlandse ambassade in Moskou. Minister van der Steur zei in de Tweede Kamer dat hij niet weet... wat er precies door de Russen is overgedragen. Maar het Russische OM zegt dat het om radargegevens gaat. Daar had Nederland ook om gevraagd. De informatie gaat naar het internationale team... dat het strafrechtelijk onderzoek doet naar het neerhalen van MH17. De werkzaamheden aan de Merwedebrug zijn deels stilgelegd omdat vijf bouwvakkers onwel zijn geworden. Ze kregen gisteren last van een verdoofd gevoel in de tong en last van de keel. De mannen zijn onderzocht en hoefden niet naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk waardoor ze klachten kregen. Er wordt onderzoek gedaan door de inspectie. Zolang dat duurt ligt het bouwen van de stijgers stil. De Merwedebrug wordt gerepareerd omdat er haarscheurtjes in zitten. De genomen wieksprijs zijn bekendgemaakt. Het zijn Jelle Brand korstiers voor zijn boek As in Tas... Aniette van der Zijl voor de Amerikaanse prinses... Paulien Cornelissen voor de verwarde cavia... Griet op de Beek voor Gij nu... Claudia de Brij voor Neem een geit... en Hendrik Groen voor pogingen iets van het leven te maken. Iedereen kan tot 23 november stemmen op zijn favoriete boek. Die stem is echter niet doorslaggevend, er is ook een jury... De winnaar van de NS Publieksprijs krijgt een kunstwerk en een bedrag van 7500 euro. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht koelt het af naar 7 tot 11 graden. Morgen is het met 15 graden vrij zacht voor de tijd van het jaar. Vrijdag en in het weekend verandert er niet veel. Dit was het NOS Show. DFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is tennis mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen. Jullie luisteren naar ZFM, Zandvoort. Mijn naam is Willem Bruis En uh, we hebben een, uh, van 9 tot 10 Heartbeats, Normaal, te van 8 tot 10. Ja, ik heb met alle plezier uh, een uur ingeleverd. En we draaien dit uur de mooiste ballets. Een terugkerend iets, hardbeats. En eieren inbreng mag natuurlijk. Beach. My a He's my He's my brother van The Hollies. was mijn favoriete uh, nummer van mijn oudste broer. Die is er helaas niet meer. Dit nummer herinnert mij nog wel aan hem. Kep je lief. Kep je lief. Ja. Hebben we, ik heb dat nummer Kep je lief. Hebben we dat? Even een vrolijke noot, maar ook weer niet. Deze mooie avond. Je luistert naar ZFM.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 Ik ken jullie. Ik ga dat doen. Ja, kijk, hij doet het natuurlijk weer op zijn, op zijn eigen manier. En uh, ik heb zoiets van, uh, ja. Doe het eens op een andere manier. Je luistert naar Hot Beats, CFM's antwoord. Ik weet niet of je zit te wachten. Op een vriendelijk woord van mij.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 hele kleine woordjes, en al maat je dat een beetje bang, ik heb je lief veertien bloemen kor lang. Ik proof het tijdens onzoen, of als je plotseling lacht, ik zie het in vallende sterren na heftig vrijen in de nacht, is dit in de leen?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 See doesn't make you fun. Je liefje luistert naar Heartbeats, C.F.M. Zandvoort. Mijn naam is Willem Bruist. Sitting on a highway in a broken van. En we gaan snel verder. Thinking of you again. Guess I have the hitchhike to the station. With every step I see your face. Like a mirror looking back at me.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 Manhattan island serenade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 ik zou ze kussen en begroeten, komt vanzelf weer voor elkaar. Laat me viewen, laat me viewen, laat me mijn eigen gang maar gaan.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 hij lief nog langer, maar laat mij blijven wie ik ben. Dat het altijd zo gedaan. Had, dan moet je eigenlijk gewoon helemaal niks anders willen en gewoon lekker doen wat je wil. Je luistert naar Heartbeats. Zie Zandvoort. mijn naam is Willem Bruist. Ja, natuurlijk is het een heartbeat. Sing for the day. En dat moet je iedere dag doen eigenlijk. Begin de dag met een dansje. Met een liedje. Nog eenmaal hebben we weer kerstliedjes. Jawel. Sing for the day.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 Of blamed everyone but me, yeah. And this time I can finally see. I'll accept the code and in my brain. But what's the point? It doesn't know my name. I all said it. Ja, natuurlijk is het live. En natuurlijk is het live, zeg ik dan. En natuurlijk is het live. <laughs> en ik word zo weer van het een naar het andere gegooid. En ik geef het allemaal. Ik geef allemaal de schuld aan wie zal ik de. Ja. Ik weet het niet, ik doe het gewoon zelf. Ik denk dat de eerste uur voor mij er iets te heftig was, maar ik deed het met alle liefde.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 Maak de verschil, de Puma's. Je luistert nog steeds naar Hardbeats. En ja, met The Wild Child, en dit is trouwens een remix samen met Nicky Ryan. En dit zijn de cranberries. En je hoort het allemaal in Heartbeats. Brekt ons weer bijna 10 tien voor 10. Tien. Berries met Ode to my family. Jan Aars en zien Jullie dat. En dan gaan we gewoon even verder naar Eva Cassidy. Dus team voor. Fields of Gold. Je luistert naar. so a while. Ja, die Fields of Gold. Het is van Sting. Maar ja, zeg maar zelf. Ik denk dat ik dan er nog eentje kan doen. Ik heb er eentje van Damien Rice. Nine Crimes. Ik luister naar Heartbeats. Pulling me through, it's a small crime, and I got no excuse. And is that alright? Yeah, I give my gun away when it's a Is that alright? Right? Yeah, you don't shoot it. How am I supposed right? to hold? Is yeah. that alright? Yeah, I give my gun away when it's a is that alright? Is that alright with you? Is that alright? Yeah. give my gun away right? with the load. Is that alright? Yeah. You don't shoot it. How am I supposed to hold? Is that alright? Right? Yeah. give my gun away with the load. Is that alright? En met Damien Rice met Nine Crimes uh, gaan we richting de klok van 10 uur. Het zit er bijna op. Het was een, uh, een vruchtbare uitzending, zeg maar. Eerste uur, uh, anders is het tweede uur. Volgende week woensdag weer een normale uitzending van Heartbeats. En jullie mogen natuurlijk uh, verzoekjes indienen. Dat kan altijd. Stuur we moois in en uh, vertel mij eens van welke muziek word jij nou mooi? Warm lief. Jij stuurt ik draai.